of uncertainty but if you love somebody you can have Oké, okay. je kent Wim de Bier ook al. Fantastisch. Overleggen. Ja, ik ken hem natuurlijk. Ik ken Wim en Kees ken ik natuurlijk uit. Nog van, Den Haag. <coughs> ja. Vanuit Den Haag, vanuit de, de Scala Bedega, die club. Of die, die dat was een, een artiestenclub. Waar je dan s'avonds na afloop van het spelen kon je daar naartoe. Dan kwam Sef van Oekel en al die mensen kwamen daar. <laughs> en daar kwam ik voor het eerst met.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 Waar we met z'n allen konden spelen. Dat hebben we de ook. Oh. opgetreden. Oh, bestaat, bestaat dat nog? Of, nee, het nee, nee, is al, oh, ja. helemaal weg. O, is helemaal weer, ja. uh... Dat was de eerste marathon. Hè? Dan, daarna kwam de, de nieuwe marathon. Daar kwam oh, ik ja. ook heel af en toe, maar daar vond ik niet zoveel meer aan. Het was een soort discotheek. Maar je hebt dus echt al die uh, oude, uh, oude grote groepen in hun begintijd meegemaakt. Hè? Zoals de Stones en de hoemer en ja, de ja. Dat is ook wel ongelooflijk, ja. Heel anders, dan nu wie, denk ik. Wie, wat ja. ik eigenlijk het mooiste vond, want ik ben natuurlijk geïnspireerd door Cliff Richard, of uh, Little Richard, ja. en wij hebben in Parijs in Olympia gespeeld in het voorprogramma van Little Richard. In de Parijs optreden, ja. ah, als een hoogtepunt. Ja. Ja. ja, en ik weet, dat was, wij waren allemaal gek ja. van Little Richard, en ja. wij zitten vooraan zo in. Olympia op die, op die, uh, die yeah. stoelen. Lullig te veel of niet? Nee, graag. Oh. Ja. <laughs> en op die stoelen zitten wij, want er was middags repetitie, ja, ja. soundcheck en zo. Ja. En dan uh, gaat er een deur open daar in de zaal, ja, en dan komt die... Little Richard binnen. Ik, ik, ik, ik wil gaan staan, maar dat zou ik maar niet doen, anders nee. hoor ik het niet meer. <laughs> En die kwam binnen in een solemnico jas. Ja. Heel groot was hij, vond het voor ons idee. Ja. Want hij wij Little Richard. Is een kleintje, maar hij ja. was dus groot. Ja. En hij kwam binnen met vuurspugende ogen. <laughs> zo kwam hij nou. nou. We waren allemaal onder de indruk. Ja. En toen ging, toen ging hij repeteren. En toen zei hij: uh, I don't want to play on those amplifiers. En hij had een Engels bandje bij zich. En die hadden uh, versterkers, ja. maar daar wilde hij niet over spelen. Nee. Want dat vond hij verschrikkelijk. Dat klonk helemaal niet goed. En wij hadden een hele goede installatie. En toen vroegen ze of hij op oh, onze okay. installatie kon spelen. Ja. Ja. En hij heeft op mijn microfoon gezongen en dat vond ik helemaal gek. <laughs> ja. Een mooie anekdote inderdaad, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja. ja. Dat is wel een van zijn hoofdepunten geweest daar in Praag. Ja, dat was het, het ja. leuke was, dat na afloop was de hele Franse, ja, zoals de voer Johnny Halliday Damon nog met Sylvie Vartan, die waren allemaal in, de, in die uh, in die artiestenfoyer, okay, want die wilden yeah. Little Richard ontmoeten, voor, ja, tuurlijk. voor hun ook allemaal het grote yeah. idool natuurlijk. Ja. Ja. Ja. ja, dat was heel bijzonder. Ik heb er later nog een keer met de Iering gespeeld in Olympia, met Galaxy Lin, hebben oh, we een tour gedaan met de Iering door Duitsland, en Frankrijk yeah. en België. Ja.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 en op School, ja. maar Dat vond je wel leuk, de toeren. Dus in de bus stappen, uitstappen, op. Ja, nou, wij reden met een personenauto. En de, de bus achteraan, ja. Nou, nee, ja. de bus die reed, vooraan, die reed vooruit. Want die moest alles opstellen. Oh. En wij, wij kwamen later gewoon, natuurlijk. Oh, dat is prettig, ja. Ja, dat was al prettig. Ja. Ja, in het begin zal het wel anders zijn geweest, denk ik. Met de wel, moosjes, we hadden in een busje gezeten. En met ja. de latere ja. moosjes... Um, in een uh, half tournée hadden we toen. Oké, okay, die was, was wel oké. Okay, ja, ja. Maar er zaten ook spullen in, allemaal, natuurlijk. Ja, natuurlijk, ja. Dat is onderhand. Ja, zonde, ja. ja zelf opbouwen heb je natuurlijk ook allemaal nog meegemaakt. Ja, dus tuurlijk. Ja, ja. Ja. Ja. Just you know why. Why you and I will buy and buy no true love wise. sometimes we'll sigh sometimes we'll cry and we'll know why just you and i know the day En het eerste plaatje dat je kocht? Kocht? Of van je, of je zak geld of zo, of wat ook, hè? Ja. Nou ja, ik moet eerlijk zijn, dat ik dat niet meer weet... ...maar het zal hoogstwaarschijnlijk iets zijn geweest van... ...of Cliff Richard, Cliff Richard of van Buddy Holly. Buddy Holly, ja, ja. dat vond ja. ik ook, ja. Ja, ja, ja. Dat, dat vond ik ook te gek. Uh, True Love Ways... Da, da, da. True Love Ways was ook zo'n mooi nummer. Van. van wie? Van Buddy Holly? Van Buddy Holly, ja. ja. ja.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 Uh, okay, uh, ja. Eigenlijk uh, en vooral zijn beginperiode, ja. want dat was te gek ja, natuurlijk ze eigenlijk. Ze, ze ja, dat was een roll, ja. Klopt. En hij ja. was ontzettende trendsetter. Ja. Die man die heeft dingen gedaan. Ja, er zijn wel eens nog documentaires van. Die ga ik altijd kijken. Ja, zeker. Dat is, dat is fantastisch echt. Ja. Ja. Maar ja, toen niet zo. Dat vond ik toen niet. Ik vond Cliff. Vond ik Cliff Richard. Ja. ja. dat was zo'n summum gewoon. Ja. toen. Die zag je misschien ook wat vaker of zo. En die kwam natuurlijk ook wel eens in Nederland en zo, ja. ja. Nou ja, we speelden natuurlijk in het voorprogramma op een gegeven moment. Ja, ook dan. Hebben ja. we een keer of vier met, met ze samen gespeeld. En ja. ook contact ja. gehad met ze. Dus ja. in de kleedkamer nog foto's met ze ja. ook natuurlijk. Maar ja. Ja. ook dat... Uh,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 ...naar het publiek... ...of, of uh, het gezicht van de band... ...of de spokesman van de band... Uh, nou, ...paste nee, die rol jou goed? Uh, ja, ik denk dat... Werd, ik heb je natuurlijk nooit live gezien in die tijd. Dat werd, dat werd zo genoemd... ...maar ik voelde me altijd één met de band gewoon. Ja. Ja. He, want wij hadden altijd ook... ...een samenspel op de, op de bühne. Kijk, ik zong dan wel... ...en ik viel misschien het meeste op... ...doordat je zingt. Ja, maar uiteindelijk viel Robbie ja. ook op... Want als je die zag spelen, ja. en Henk Spitskamp ook... dat waren ook mensen die, ook, ja. die hadden ja. een uitstraling. Ja. En de drummer had ja. ook een uitstraling. Want ja. ze hadden ook met zulke ogen in die drummer te kijken. Ja. Dus was, ja. we hadden gewoon vier personen... die alle vier iets uitstraalden of zo. Dus en uitstraling dan, is heel belangrijk? Ik denk het wel. Met zo mooie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 En het die... is hartstikke leuke muziek. Ja, het is alsof maar... ik Abba hoorde. Ja, ja. Ik, dat, ik hoop dat je het nee, niet hoor, Nee nee. Nee, maar heel, heb je, dat vind uh, ik een compliment. Het is echt heel uh, happy-go-lucky muziek ook. Maar ja, maar nou ja, kijk. Bea is een vriendin van Beppi eigenlijk. Uh, Uit haar jeugd. Oké. Okay. En ja. zij was bruidsmeisje bij ons. <laughs> en ja, Bea is ja. dus eigenlijk ja. onze langste vriendin. En altijd... ...in, in uh, zware en moeilijke mm -hmm. tijden altijd bij, bij elkaar gebleven. Ja. En, wij qua, en John Sonneveld, dat is een, dat is een technicus producer... ...die heeft, doet ook de e i altijd, het geluid. En die, dat was weer een vriend van mij, want daar werkte ik heel veel mee in de studio. Ja, ja. Want ik produceerde toen veel. En die, die was alleen en die wilde graag weer een vriendin mm -hmm. hebben. Nou, die heb ik gekoppeld <laughs> aan elkaar... Ja? Of, nou ja, die, ja, ja, dat, dat, was, het, ja, dat ja. ging dan. De, ja. hij, ze waren bij elkaar weer ons. Ja. Ja. En toen hebben ze dus een verhouding gegeven, hebben ze samen gewoond heel lang. En leuk. we zaten ja, dus ja. bij John thuis ja. en Pizarro kwam daar vaak. Pizarro was een schrijver en die heeft ook van Lenny Goer dat nummer geschreven, oh? natuurlijk. Ja, ja, dat, de, de, de, de grote hit van ja. hem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 Ja, op het gegeven moment waar dus de moties uit elkaar, geval. je begon met de solo carrière. Nou, nee hoor. Nee. Ik, het was de moties bestonden nog en toen ging ik gewoon Freddie Haaien die wilde graag een soloplaat met mij maken. Okay. Freddie Haaien was de producer van de Golden Earrings. Mm -hmm. De Golden Earrings mochten dat niet weten, want dat was voor voor hun was dat water en vuur, hè? Wij, Earrings de de en mousjes. Ja? Okay. Voor mij nooit hoor. Nee. Hobby ook. Die had ook hekelende aan De eringen hekelen ons of zo. Nee. Dat weet ik niet. Of jaloers. Jaloers. Ja, oké. Okay. In ieder geval. Freddy High, die, wilde dat, die had een nummer van Tim Harden meegenomen uit Amerika. Ja. En die zei. stond op een LP. Ja, dat is veel graag dat jij dat ook neemt. <laughs> dus ja, nou ja. Dus, dus toen ben ik dat op gaan nemen. Ja. En, en helemaal ja. niet met het idee dat dat een hit zou worden of zo. Nee. En dat werd dus een top. In de Klopt, top vijf. Dat stond top vijf ineens op een ja. gegeven moment. Dus ja. de Beatles en alles in. Ja. Dus ja. Maar toen. Ja. Wie is de producer? Ja. Dat is Haaien, Dus dat werd toen nog een beetje oorlog. Ja, tussen Fanny en IJ. want dat kwam natuurlijk ja. uit. Ja. <laughs> en zo is het eigenlijk ontstaan. En ik zat nog in de moosjes. Ja. Robby zat er ook nog in. Ja. En Robby is er niet uit. Want dat zeggen ze wel eens. Is ja. er uitgegaan omdat ik soloplaten platen maak. Nee toch niet. Nee Robby is er gewoon uitgegaan omdat hij heel erg... Slecht met de drummer kon opschieten. Oh, en de drummer had altijd commentaar. En Robbie ja. leverde alle muziek. En die had eigenlijk, dat was de motor, ja? en die kreeg alleen maar commentaar van Siep. Ja, okay. En die zei toen op een gegeven moment, ik weet nog goed, ga jij de kapitein maar spelen. Ja. En toen ik ga eruit. Zo is niet om nee. dat hij dacht ik ga nou weer wat diers beginnen. Nee. Maar ik kon maar niet opschieten met Siep. En toen ik vond het verschrikkelijk natuurlijk. Ja, maar ja. Ja, anders hadden we dat mooie nummer niet gehad van Venus. Hè? Nee, precies. Nee, misschien niet. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee. Nou, nog gekker, anders had jij het misschien gezongen. Als je nou, dat ja, nummer in zijn pen ja. had. Ja, dus ik moet zeggen, die, de, stem. Ik weet ooit wel. zo gedacht, uh, of niet? Uh, nou, nee, hoor. Kijk, Jan van Veen, die, die, die, die, die was uh, in Zwitserland... en daar ontmoette hij Jerry Ross. Jerry Ross had een label in Amerika. Die zocht, die hoorde, die liet, uh, Jan van Veen liet die bandjes horen...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 Nou ah, nee, maar ja. het, kijk, mijn Iska-song valt vrij goed Engels, ja. maar als je George Baker hoorde zingen, dat ja. was echt steenkolen Engels. Ja. Ja. Maar dat werden hits in Amerika ja. toen, want dat, dat, dat komt door Jan van Veen. Ah, en, God, want geloofde. Jan van Veen, wij hebben toen in Amerika nog gespeeld met de Later Motions in 1969 in de Scene Club. Ja. En toen kreeg ik daar een recensie in dat ik de grootste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 Om oh, de plaat uit te brengen daar. Ja. Electric Baby, de ja. laatste LP. Ja. Ja. Leuk, we hebben, het is allemaal staat ook allemaal op YouTube hè. Want ja, we hadden he. een filmploeg bij ons van de avro. Oh, daar ga ik zeker eens kijken, nee, eens kijken ja. Mootjes in New York. Ja, motions in New York. Ja, oh, te gek. Met, ja. met de, met de ja. monkeys. Wij speelden de sceneclub, daar kwam iedereen. Als, dus wij speelden zo Frank Zappa daar. De, de, de, Echt? Dat was Zak de zappa. tent. <laughs> de tent van, nu, van New York. Ja. Dus als de muzikanten daar hadden opgenomen... Jim, ...Jimmy Andrews' gitaar stond ja. in een kast daar ook. Dus als die, die ging na ze optreden of naar de studio... Oh, gingen ze naar zin. de scene club en dan gingen ja. ze met elkaar spelen. Buddy Miles, die drummer, oh. ja, een ja. van de beste drummers die ja, de, zeker. Ja. En die is overleden. Nu hebben wij nog meest session gespeeld. Dus met z'n allen lekker mm. met elkaar spelen dat, ja. dat ging nou ja. gewoon ja. zo. Ja.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 Ik ga nog even goed, want toen kreeg je een goede WW-uitkering. Ja. Oh. Als je veel gespeeld had. Oh, vandaar. En, ja, ja. Dus ik had dat heel, ja. heel lang heel veel gespeeld achter elkaar. En toen zei ik ineens: ik stop ermee. Want ja. ik had geen contract meer aangenomen. Dat wisten zij allemaal niet, want zij liepen me achter maar een beetje achter mij aan. Ja, okay, ja. Maar ja, wel met allemaal praatjes en dit ja, en dat. Ja. Ja, toen, toen hadden ze er spijt van hoor, dat ze zo gek hadden gedaan. Ja. Oh. Ja.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 Oh, Want je ja, gaat een half uurtje staan... Uh, <lacht> en dat schijnt... Dat, ja, de mensen vinden het leuk. Dat heb Blijker jij nooit van. willen doen dan? Nee. Nee, nee, nee maar dat ja. kan ik ook niet. Dat moet je ja. kunnen. Dat moet in je zitten. Dat, uh, ja, ja, ja. Ik wil wel le ja. leuke muziek maken gewoon. Ja, dat is wel belangrijk. En niet van... Ja. We moeten de, uh, fantastische muziek maken... Maar wel oh, iets lekker. wat je zelf leuk vindt. Ja, zeker. Ja, dat is, dus, een is ook het, ja. En ik leef nog steeds... En je, die hebt die daarvan, van, nee. je hebt er altijd van kunnen leven. Wel, van Ik heb er wel, zijn, uh, naast wel goed van kunnen leven. Okay. Ja, en mijn vrouw werkt nog steeds, die, die, ja. Ja, die werkt ook nog steeds, die fysiciste. Oh, nou, die doet mijn uh, tijd van Nieuwkerk al tien jaar of zo. zo. En Eus doet ze al een paar jaar nu. Ja. Natasja Froger doet ze. Dus zijn heeft allemaal hmm. vaste klanten ook. Ja. Ja. Dus samen hebben we dat gewoon allemaal goed gered. Uh, <tus>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 Ja. En dan kon je er drie op een avond doen of zo. Ja. En dan met zo'n bandje. Dat kan hè, zijn. En dan was het geloof ik net het datje ja. was uit of zo. Weinig nee. overhead, hè? Ja, ja precies. Ja. En dan was het, ja, natuurlijk ja, met z'n tweetjes in de auto En dan de volgende. Bandje, ja. Dat heb ik dus wel vier keer gedaan. En dat, dat was heel veel verdienen. Ja, ik zeg, ik kan het. kon dat goed. Oh, okay. Bea, die, die ja, Benja was echt zo van. Hey, uh, iedereen. Uh, ja. die, die, die, die, die, die, dat lag haar goed. Ja. Maar ik niet, ik kon dat gewoon niet. Dus uh, ja.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 Ja. En ja, ik ben natuurlijk. Het uh, eerste wat ik deed was met een band. Ja. En niet ja. een, een soloplaat ja. of zo. Nee, soloplaat ja. waren meer een. eigenlijk een soort zijstaartje. Ja. En we gingen een, uh, een theatertour doen. En toen heb ik pollen erbij gehaald. En Specs, want ik had oh, Specs okay. ontmoet via Johan Derksen. Ja. En Specs oh, okay. gelijk mee. Ik had met Specs wel eens in. in uh, PX. Een, toen hij een LP uitbracht... heb ik samen een tweede stem gezongen met hem. Ja. En uh, ook hij To A Dream gezongen met, samen met hem. En dat klikte gewoon heel goed. En, dus ik dacht, ja, waarom Spex niet, weet je wel, daarbij? He, dan heb ik nog een stem extra... en ja. een, een hele goede gitaar en een liedjeschrijver. Nou ja, en dat, dat klikte. En Alan McLaughlin, dat is dan de gitarist... Ja. die ja. heeft in de scene gespeeld. En nog meer dingen, dat is een, een Schot uit Schotland... Ja.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 We spreken ze verluisterd. Ik dat won't get any better than this. Ik gelijk een te gek nummer. Ja, ik zeg, ja. maar dan niet zo. Als, het, als hij het doet. Hij nou, zingt het gewoon als songwriter. Ja. Maar Tim Harden zongen. Hij kan natuurlijk Dream ook iets anders. Ja. En die ja. die, die, die songwriters. Die, die, die, die geven iets aan. En dan kan je ermee doen wat je wil. Bij ja. spreken. Ja, ja. En dan nu, zoals eerder beloofd. De nieuwste single van The Motions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 Vrij goed in de ja. gaten had altijd. Want... Ja, zeker. En ja. ik liet hem ook ons nieuwe nummer horen. Ja. Hij was hier nog drie weken geleden of zo. Want Bebby zei zijn haar altijd. En, en van okay. zijn zoon. En, uh, dus <lacht> hij komt hier uh, zo om de twee maanden. Oh, te die. gek, ja. ja. En ik zeg hem even horen. Dan zegt hij, hij zegt, ja, leuk. Dat is een typisch hobby. Ja, <lacht> ja. leuk. En dan gingen we verder praten. Ik zei, luister dan even. Dan zegt maar ik heb het al gehoord. En zijn zoon die zei van...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 Oh, jammer. Ja. ja, hij heeft wel, want zijn zoon die zei: Wel, pap! Ik zei: van heb Speel je nou nog wel eens een gitaar? Ja. Want hij zei toen: Ik heb alles verkocht. maar die spijt van heeft, want het waren hele duur nu. Ja. zijn onbetaalbaar nu, die, die dingen die hij had. En toen zei hij: Jawel, pap, want ik hoorde je van de week op de zolder spelen. <laughs> en toen zei hij: Oh ja, ja. Oh. Want toen zei Want dan ja, zit ja. hij toch eens te spelen waarschijnlijk. Ja. Maar verder doet hij niet echt iets. Nee, nee. nee. In... Hij heeft het ook niet nodig, natuurlijk.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 Jij straalt het nog helemaal uit. Ja, maar ik ben en er En hij, hij uit, heeft uitgedaan. het gewoon helemaal afgelegd. Ja, van, ja, dan, je. Toen jij hem op televisie zat, dan zat ik daarnaast. Want dat was namelijk ja. in verband met... een. Wij gingen... Robby, die komt hier ja. op een gegeven moment, die zegt... Ik heb oude nummers gevonden die we nooit hebben opgenomen. Of uh, nooit hebben uitgebracht. Die hebben we wel opgenomen, maar nooit uitgebracht. Van de motions, hè? Ja. Van de motions. Ja. Ja. Dus, afgesproken hobby hier met zijn pick op tafel hier.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 Aan Matthijs laten zien, Matthijs van Nieuwke. Er. Oh, oké. Okay. Yeah. Oh, die zei, oh, leuk, want Robby wilde nooit meer op televisie... ...en die wilde niks ja. meer met, met ja. het wereldje te maken hebben. Maar, dus toen, zei die, toen kwamen ze bij, het, bij de wereld door op het idee... ...Robby heeft zoveel gedaan, moeten we die niet eens eren? Ja. Ah. Allemaal nummers, dat ja. hebben ze negen weken lang gedaan... ...maar dat, daar hing wat vanaf. Ja. Robby moest daar wel de eerste keer dan over komen vertellen...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 Door, ja. elke keer door een ander gespeeld, door moderne dingen. Ja, ja, ja. Nou, dat vond hij toch wel leuk natuurlijk. Ja, dus dat heeft hij gedaan. Hij heeft nog een tweede keer zelfs gedaan. En toen de derde keer, toen wilde ze over, toen hebben wij die, een nummer ge gespeeld. Wat uh, van, die, van die LP's, of, uh, van die oude nummers, uh, we, hadden, we hadden opgenomen. Ja, ja. Maar toen deed hij het niet meer. Toen zei hij, nee, ik doe het niet okay, meer. Ik nee, ga okay. niet meer. Ja. Dus maar toen, wij hebben dat toen gespeeld nog tegen. Ja.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 Die, waren, die durfden eerst eigenlijk helemaal niet te gaan spelen. Want nee. Jimi Hendrix ziet dat daar s'avonds gewoon op. Die ging <laughs> daar gewoon spelen. Frank Zappa zat in de zaal. Ja, dan moet je even gaan spelen daar. Ja, ja. Met Wel, onze muziek. Welk, welk jaar praat je dan over 69. Ja, ja. Juni. Juni voor... Ja, juni oh. of juni. Voor mij juni 69. Ja. ja 69 was een topjaar. Maar kijk, maar voor... kijken, als je, Dan kan je het zien. Op YouTube staan er heleboel van die filmpjes op. Ontmoeting met de, met de Monkeys.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 Dat je, dat nou iemand... ja, dat vond ik natuurlijk... Ja. Ik bedoel, als ik Paul McCartney zegt dat jij een goed zanger bent... ik noem maar wat, om, ja, anders is, hou dat, je dat wel. Dat, ook, dat hou je wel, ja. <laughs> maar hier... Nee, nog niet. <laughs> <laughs> maar nou ja, kijk... Ik, ik had in de eerste instantie dacht ik... ja, Jan van Veen die neemt in de maling. Ja. En daarna toen ik het las... want ik heb dat stuk ook ergens... had ik het idee van... was die man dronken of zo? Die resensent...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 Maar grootste complimenten, ja. Ik denk niet zo in complimenten eigenlijk. Het is altijd moeilijk ook. Ja, was goed hoor, vanavond hoor je dan. Ja, nou, dankjewel, ja. Hoe je daarop zegt verder. verder. Ja, het zijn wel, meer dankjewel. vakgenoten die je dan iets tegen je zeggen. Ah, ja, maar dit, dat, is natuurlijk ja dat geloof ik niet zo. <laughs> nee? <laughs> nou, dan wilde ik een beetje met een korreltjes ja. uit. Ja. As soon as you're born, they make you feel small.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 Working-class hero is something to be when they've tortured and scared you for 20-odd years Then they expect you to pick a career When you can't really function you're so full of fear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 If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. What have you still dreams? Have you still something that you want to achieve? Something you want to do? No, I think it's nice that we're back on the plane again. Optreden ja. en ook niet dat ik niet een hele avond hoef te zingen van zeg maar van twee uur achter elkaar. Dus ik heb zangers erbij, dus we wisselen elkaar lekker oh, af. oké, okay. ja, ja. Dat ja. is leuk. Ja. En ja. ja. nog even over je invloeden, want je hebt een hele hoop. Uh, je hebt vijf nummers op een gegeven moment, er zitten heel veel Beatles ja. nummers bij je. Dat is ook een grote. Ja, nou ja, ik vond, ik vond de Beatles natuurlijk, vind ik nog steeds. Ik was eigenlijk ja. altijd een. Grotere fan van John Lennon dan van Paul McCartney. Okay, yeah. Maar de laatste jaren ook heel erg van Paul McCartney. En yeah. vooral omdat hij ook zo lang doorgaat en zo goed. Yeah. Met goede muziek nog. En hij heeft nog goede herinneringen... als hij zo'n programma uitlegt wat ze allemaal gedaan hebben. Yeah. Dat hij dat allemaal nog zo goed weet. Yeah. En nu heeft hij een tekstboek uit. Yeah. En dan zit, zit hij te vertellen van... Uh, I gotta get you into my life, dat nummer bijvoorbeeld. Yeah. Dat... dat dat de, iedereen denkt dat het over liefde gaat. Maar dat gaat over, Ze zaten bij Bob, Bob Dylan te blowen. En toen, hij, had dat, hij had ook gebloot. En toen dacht hij van... Hey, I got to get you into my life. Ja? En uh, dat, daar gaat dat liedje eigenlijk over. Oké, over te blowen. Ja, ja. ja over, waar kun je die ja. pot krijgen? Uh, waar ah, kun je het krijgen? Echt waar? Ja. Dus zo zijn die liedjes ontstaan. Hij had dus... Ja. Bijvoorbeeld yesterday was Scramble Eggs, hè?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 Qua beleving is ja, in de jaren, in qua muziek dan, is ja. de jaren zestig ja, ja. Nee. Nou ja, en, en daar, daar veranderde veel, hè? Zeker, ja, ongelooflijk vond, veel. Alles ja. werd uitgevonden toen, hè? Nou ja, en eigenlijk na de oorlog, zeg maar, de opbouw, daar, dat heeft er allemaal mee te maken. De hele opbouw van, zeg maar, een, een nieuwe huizen bouwen, nieuwe ideeën. Hè? De oorlog was afgelopen. Toen kreeg je dan die muziek uit Amerika. De, de, de, de vrijheid... He, want de vrijheid ja, ja. werd gevierd. Ja. Ja. Oorlog achter de ja. rug. Ja. Ja. Ja. En vrijheid in, in het leven. En, en, en, seks. En, ja. Ja. Ja. Uh, muziek. Ja. Ook al vrijheid in. Ja. En dat hebben wij allemaal. We hebben de mooiste tijd van, van, van ook, ja. de eeuw meegemaakt. Ja. ja, dat is leuk dat, dat zegt... Harry Jekker zegt dat ook altijd. He. Die ja. is van 1954. Ik ben ook van 1954. Hij zegt, het mooiste... Uh, goed, 42 ja. ik denk, is ook goed, maar dat is het mooiste moment om geboren te worden, want ja. uh, alles begon toen. Ja. Ja. ja, zeker, ja. En die komt ook als een fletje van twee ogen achterin. Ja, moerwijk, ja. maar daar ja. ja, zit die ook over ja. natuurlijk. En, en die is ook altijd gewoon, uh, ja. die weet ook waar die vandaan komt, hè, altijd. Ja. Ja. Dat vind ik ja. heel mooi, dat vergeet hij nooit. Ja. Nee. Ja. Ik ben ook wel heel blij met Radio Veronica geweest. Dan. Tuurlijk. Die hebben volgens mij ook wel een hoop ja. gedaan. Nou, van. Ja. Ik wist dat ja. Radio Luxemburg al zo, van zo ver in het verleden stapt. Ik dacht ja, dat er water feite. kwam. Nee, nee, dat was, nee. was, er, dat was dat er al. Was er al. Ja. Ja, dat zijn echt pioniers. Gekregen. In Nederland had je nog een... Uh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 He, he, he, ja. zegt hij, oh, nee. ja, he, he, he, he. ja, maar zeg ja, ha, ha, ha. Dat stond in het voorprogramma van de Stones. <laughs> ja, Arket die die, die, was, die organiseerde natuurlijk Cliff Ritz en de Shadows, dat, everybody, dat deed hij allemaal. Ja. <coughs> en toen kwamen de Stones en, is hij veel, hij moest ook een voorprogramma hebben, <laughs> ja. zes acts in het voorprogramma, André van Dijk, stond ook in het voorprogramma. Nee, ja, ja. Want ik vroeg nog aan André vandaag toen ik bij de deur was. Ik zei natuurlijk, André er ook, is.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 Ik wil je hartelijk bedanken. Ja, nou graag gedaan. Hartstikke. Leuk. Ja, ja, zeer bedankt Rudy. Was, uh... ik, vond, uh, ik vond het zelf ook een heel leuk gesprek. Oh, okay. ja, Heb je ja, nog je. een leuk sterk verhaal? Oh, ja, maar die ja, vertel ja. ik nu. Ja. <laughs> Want dan krijg je, je het Nederland over je heen. Oké, okay, dit was weer twee uur lang de krochten. Vanavond met Piet Troussel en Pim Groof. En natuurlijk onze gast Rudy Bennett. Rudy bedankt, luisteraars bedankt en tot de volgende keer. Als ik alles ga vertellen, zitten we hier over drie dagen nog. I dream a steam glass image, yellow raindrops begin to fall. Here in the purple stillness, where all is one and one is all see trees with crimson leaves, they gently reach and touch my head.